Middernacht, donderdag 3 januari. Mark Visser met het NOS Journaal. Na de Europese beurzen zijn ook de aandelenbeurzen in de VS fors hoger gesloten. De toonaangevende Dow Jones Index boekte de grootste dagwinst in meer dan een jaar. De Dow Jones won 2,4 procent, meer dan 300 punten. Oorzaak van de koersstijgingen is het politieke akkoord in de VS... waardoor de fiscal cliff, de begrotingsafgrond, wordt omzeild. Het akkoord leidt tot optimisme, alleen al omdat republikeinen en democraten in staat zijn gebleken de handen ineen te slaan om een recessie te voorkomen. Toch blijven beleggers voorzichtig, omdat de grote begrotingsproblemen van de VS nog lang niet zijn opgelost. In Syrië wordt een Amerikaanse journalist vermist die zes weken geleden werd ontvoerd door gewapende mannen. De familie heeft de ontvoering vandaag pas bekendgemaakt bij het begin van een publiciteitscampagne om hem weer thuis te krijgen.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 Dat er een knal is gehoord, onderzoekt de politie of de trein of de drie in de trein vuurwerk hebben afgestoken. Treinverkeer op het traject heeft vanmiddag een aantal uur stilgelegen. Amerikaanse minister Clinton, die wordt behandeld voor een bloedprop in haar hoofd, is ontslagen uit het ziekenhuis. De bloedprop was het gevolg van een hersenschudding na aanval. Clinton, die 65 is, kreeg bloedverdunners en zou volgens haar artsen volledig herstellen. Clintons Amstermijn zit er bijna op. Toen besluit het weer, hier en daar wat lichte regen. Morgen overdag blijft het bewolkt en vaalt plaatselijk nog een beetje regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en wees weer van harte welkom in ons Huis van de Maan. Voor mijn gast van vannacht begint het nieuwe jaar goed. Deze week namelijk viert zij haar zilveren jubileum bij het spoor. 25 jaar geleden trad ze in dienst van de NS om nu haar jubileum te vieren bij ProRail. Maar er is nog een groot verschil tussen toen en nu. Toen ze ging werken bij de NS was ze nog man... Haar jubileum viert ze als vrouw. Mijn gast vannacht is Franca van Brakel... die zich als transgender inzet voor het project Uit de Kast werkt beter... waarmee COC en FNV de acceptatie van homo's, lesbiennes en transgenders... op de werkvloer willen verbeteren. Franca, van harte welkom en van harte gefeliciteerd... want het was een feest van morgen. Ja, dankjewel. Ja. Ja, het was erg gezellig op het werk. Het was heel leuk. 25 nee. jaar in dienst bij het spoor, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. En op het geveer uh, van je jasje een mooi zilveren spel. Ja. Dus we hebben vanochtend uh, de teamleider opgedaan. Dat, uh, dat, ja, dat is toch altijd een hele bijzondere gebeurtenis. Dan voel je je er echt bij. Ja, dan voel je je er echt bij. Is het een, een uh, bedrijf met een wij-gevoel, ProRail? Ja, ja, ik voel het echt al, uh, ProRail, uh, maar eigenlijk het hele spoor. Het maakt niet uit waar dat je zit. Bij ProRail, bij NS, bij, bij, bij NetTrain, uh, de, de aannemers. Het is het spoor. De mensen werken bij het spoor. Wij zijn gewoon de familiespoor. Ja, gewoon de gewoon familiespoor. Geweldig. Jij maakt er nu 25 jaar deel ja. van uit. Waarom wilde je zo graag bij het spoor werken in je tijd? Ja, toen is tijd... Ja, ik hield erg van techniek. Uh, ik vond het prachtig om uh, hier om een knopje te drukken... en dat er verderop iets gebeurde. Nou, dat is bij het spoor uitermate zo uh, aanwezig. Had je ook treintjes thuis? Uh, wij hadden zeker wel treintjes thuis. Maar niet zo groot dat je denkt van... hé, hey, een spoorbaan. Nee, nee gewoon dat leuk, niet. klein... Maar dat op dat knopje drukken en dat er dan ergens anders wat ging gebeuren... dat, ja, dat sprak je aan als, dat uh, als sprak me kind? Aan. Ik was uh, vooral in, uh, ik, ik, bij mijn vader op de houthandel in Rotterdam. Daar uh, was een elektromonteur bezig. En er waren machines, houtzagerij. En dan uh, drukte mijn vader op een knopje en dan ging daar de machine starten. En dacht ik hé, hey, dat is leuk. En uh, hij zei altijd, in het uh, hout word je niet oud. In het <lacht> ijzer word je niet wijzer. Dus doe wat anders. Toen dacht ik, van nou, dan elektra. En ik zag die elektromonteur bezig. En toen dacht ik van hé, hey, dat is best leuk. En uh, hij waarschuwde me, het is ook gevaarlijk. Maar er zit spanning in. Toen dacht ik, ja, spanning, stroom. Maar wel erg boeiend. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk die techniek ingerold. Eerst ben ik bij uh, Holex met Veer gaan werken. Het bedrijf bestaat uh, daar helaas niet meer. Wat maken ze daar? Uh, daar maakten ze uh, gelijkstroommotoren en generatoren. En uh, um, um, bedieningspanelen. Uh, ik ben dus opgeleid als monteur elektrotechnische panelen destijds. En dat was uh, het kastje waar je op drukt, knoppen en dan bedien je dus iets. Nou, precies wat je wilde. Wat ik wilde. Ja, nou, ja. Ik heb daar de bedrijfsschool gevolgd, technische bedrijfsschool. En dat was uh, gewoon een fantastische tijd. En um, nou, na twee jaar op die bedrijfsschool kwam ik toch eigenlijk als een van de nou, betere, goede vanaf. En dan mag je kiezen binnen het bedrijf waar je wil werken. Nou, ik had al wel gezien, uh, panelenbouw is wel erg leuk, maar die machines zijn veel interessanter. En toen mocht ik uh, testdraaier worden in de proefdraaierij, waar ze dus de gelijkstroommotoren en de generatoren gingen testen. Uh, Smit maakte motoren voor NS en de marine. Nou, ik heb heel veel marine-machines getest, ook de eerste hoofd-elektromotoren van de Walrus-klasse. Nou, dat is gewoon fantastisch om te doen. Maar die spoormachines, daar lag, daar lag een link. Ik, ik weet niet waarom. Dat was gewoon een leuke link. En op een gegeven moment ziet mijn moeder een advertentie. Uh, nee, het is nog anders eigenlijk. Ik, uh, er was een reorganisatie. Al het jonge gerut moest eruit. Nou, Dan ben je net 18, 19 jaar. Uh, ik moest nog in militaire dienst. Ja, dat was toen ook nog. Uh, bij de marine geweest. Uh, de, dat was ook wel een leuke, leuke periode. En vervolgens uh, ja, ben je werkloos. Ja. Want je komt uit dienst. Ja, wat dan? Nou, even bij de praxis gewerkt in het magazijn. Ook leuk werk. Interessant. Maar vervolgens kom je dan toch... Ja, ik moet iets serieus gaan zoeken. Nou, toen kwam mijn moeder een advertentie tegen. Van het spoor. De NS. Monteur zijn En ze had dat zo gelezen. Ze zei, is dit niet wat voor jou? En toen was ik nog Fred. Ze dus ja. zei, Fred, is dit niet wat voor jou? Nou, toen zat ik dat te lezen. Ik denk dacht, hey, dat is mooi. Dat is... Techniek, dat is elektrotechniek, dat is boeiende techniek. Het is, ja... Nou, gesolliciteerd gaat een hele selectieperiode aan vooraf. Je moet natuurlijk goed kunnen horen, je moet niet kleurenblind zijn. En uh, na verloop van tijd werd ik dus aangenomen. En ben ik begonnen in Rotterdam-Zuid bij het Zijnwezen Als monteur? Als monteur Zijnwezen, aspirant monteur Zijnwezen, Want je gaat eerst in opleiding, twee jaar. En dat was gewoon geweldig. Geen wereld van hopen. Daar ben je begonnen, je deed die techniek die je zo leuk vond. Ja. Wat doe je inmiddels bij ProRail 25 jaar later? Echt iets heel anders. Ik zit eigenlijk nu aan de andere kant van de techniek, van designwezen techniek. Ik zit nu in de sturende techniek en bij de computers. ICT operator ben ik. En um, beheerder, systeembeheerder. Ik beheer dus eigenlijk landelijk de systemen samen met heel veel collega's. Uh, alle treinstuursystemen, waar de plannen op staan... de verkeersleiding, procesleiding, um, de reisinformatie. Dat is ook natuurlijk een nieuw item. Hè. We hebben tegenwoordig allemaal van die mooie LCD-displays... waar de reisinformatie op staat. Ja. Nou als die dingen wel eens hangen, dan doen wij daar een reset op... of de reisinformatie. Dus uh, ik heb wel. elke dag met jou te maken als reiziger. Uh, ja, als ik dienst heb wel, hè. Ja. <laughs> ja. Dus je stuurt nu de techniek aan, als het ware, eh, vanuit die ICT-afdeling eh, ja. van, van ProRail. Um, als er een feestje is en uh, er vallen blaadjes, dan moet je zeker wel een dikke huid hebben. Hè, als je vertelt dat je nee, bij ProRail werkt. Ach, ik heb zoiets van, uh, de reiziger is tegenwoordig uh, erg verwend. Uh, alles loopt mooi op tijd. Iedereen heeft uh, heel accuraat informatie. Als ik terugga naar 25 jaar toen ik bij het spoor begon, hadden we die problemen ook. Alleen ze vielen niet op, doordat er geen. Grote media was, zoals we dat nu hebben. He, als er een korrel uitvalt, valt, dan willen we kijken. Als er een vlok sneeuw naar beneden komt, dan is iedereen in paniek. Ja, dat was toen gewoon niet. Techniek was anders. Techniek was niet beter, ook niet slechter, maar gewoon anders. En ook toen hadden we wel eens een uurtje vertraging. Ja, want als er ergens een seinstoring was of een wisselstoring... dan moest Fred uh, met zijn collega in een uh, Mercedesbus stappen en een uh, nou ja, eind rijden... En wij kwamen ook in die file terecht en we stonden ook vast. Dus ja, toen duurde het ook een uur voordat er een sign storing of een wisselstoring was opgelost. Toen moest je nog letterlijk gaan sleutelen aan, uh, aan, aan ja. de wissel bijvoorbeeld. Nou ja, goed, nu, nu doe ik dat niet meer. Maar vele collega's van mij uh, die bij de procesaannemers werken wel. 25 jaar in dienst bij de familie Spoor, zoals ja. je het zo mooi uh, omschrijft. Vanochtend dan dat jubileum, speltje gekregen, uh, Ook een toespraakje? Ja, een klein toespraakje. Teamleider. Ach, het is... Uh... Het is niet zo'n uitgebreide prater, maar het was toch wel weer eventjes leuk. Het is ja. Een, ja. een bedrijf waar jij je thuis voelt. Wordt er in dat toespraakje dan ook nog gerefereerd aan uh, jouw persoonlijke situatie? Want je bent niet alleen maar uh, uh, een andere baan gaan uitoefenen bij officieel een ander bedrijf. Je bent ook een ander mens geworden. Ja. Je was Fred toen je bij de NS in dienst kwam. Uh, je viert je jubileum als Franca bij ProRail. Ja, ja. Nee, nee, daar is verder niet aan gerefereerd. Er is wel gezegd van, nou ja, in 25 jaar tijd is er heel veel veranderd. In, aan techniek, aan, aan je functioneren, ja, ook aan jouw zijn. Nou, dat is eigenlijk alles. Maar zegt dat eigenlijk dat mensen het heel gewoon vinden? Dat het heel oh, ja. erg geaccepteerd is? Dat niemand meer denkt, hé, hey, daar loopt die vet uh, mm -hmm. van vroeger. Nee, nee, nee. Er zijn wel mensen die me dan herkennen en denken van... hé, hey, een bekend gezicht, maar... Well, dat snappen ze hem niet helemaal. En als je dan zegt van, nou ja, misschien vroeger samengewerkt met Fred. Ja, nou dan valt het kwartje. En dan... Maar eigenlijk, uh, nou, ik moet wel zeggen, mijn verhaal als, als Fred zijnde is eigenlijk wel als een sneltreinvaart binnen het spoor hmm. verspreid. Hoor. Ik denk dat ze vrij snel overal wisten hoe het in elkaar zat. En het is zo te horen in ruimdenkend bedrijf. Want, want je hebt geen problemen uh, gehad met, met collega's bijvoorbeeld. Hè, die inderdaad denken: ik ken, ik ken die vrouw ergens van. Nee. En dat ze dan denken: hé, hey, maar dat was die Vet van vroeger. Nee, nee, helemaal niet. Het is, het is gewoon goed, het is open, het is vrij. Ik ben er ook heel open in. Ik ben er ook erg vrij in. Als mensen iets willen weten, dan, dan nou, vraag maar, ik zeg het wel. Ja. En, um, nou, zelfs heel recent nog een, een afscheidsfeestje uh, uh, gehad van een collega die dan met pensioen uh, ging. Ja, dat waren collega's waar ik 22 jaar geleden mee heb samengewerkt. In Rotterdam Noord. Ja, ze kennen allemaal je verhaal wel. En dan zie je ze voor het eerst na zo'n lange tijd. Nou, ik heb toch een gezellige avond met die collega's gehad. Het zijn allemaal pracht, prachtmensen. Dat is er geen ene uitgezonderd. Het is allemaal ja, nog steeds het familiespoor... en je gaat allemaal nog steeds voor hetzelfde. Die mooi, dingen moeten rijden. Dat is een mooi compliment voor dat bedrijf. Ja. Je zet je daarom misschien ook wel in vanwege die goede ervaringen... die je wilt delen met, met andere mensen voor het project van COC en FNV. Uit ja. de kast werkt beter, daar gaan we het straks over hebben. Maar is nog even jouw persoonlijke verhaal. Of nog even, dat is niet goed gezegd. <lacht> uh, dat persoonlijke verhaal is, is minstens even uh, uh, interessant... en ingrijpend als je carrière bij die familie spoor. Mm -hmm. um, je had het net over, over Fred die bij de NS ging werken. Fred die in dienst uh, moest. Wist Fred op die leeftijd al dat Fred eigenlijk geen Fred was? Dat, dat, dat Fred liever een vrouw wilde zijn? Ja, ik weet eigenlijk sinds mijn zevende dat ik anders was. En op mijn twaalfde kon ik het een naam geven. Alleen, uh, ja, dan hebben we het toch over uh, ruim 36 jaar geleden. <lacht> en uh, ja, toen was er gewoon geen internet... Er waren geen luxe bladen waar je allerlei leuke dingen in kon lezen. Dus ja, je had weinig informatie. En de beperkte informatie die ik had... dat, ja, dat gaf niet voldoende om, om te weten van wat kan ik. Nee, maar wat, wat, wat merk je dan? Je was zeven, zei je, toen je dat er is wat. Je was twaalf toen je kon verwoorden wat er was. Ja. Wat, wat, wat merk je als, als jochie van zeven, acht? Nou, toen merkte ik eigenlijk... Uh, uh, ik woonde met dat vriendje, hun vriendje op, een hout, op de houthandel. Uh, op die houthandel, uh, hij was wat jonger. en Zijn broer en zus waren ouder. Hij had een, een cowboypakje en een indianenpakje. Dat cowboypakje was een jongenspakje. En dat indianenpakje was een meisjespakje. Dat was een, een jurkje en er zat een pruikje bij met twee staarten. Typische Indianen ja, ja. beeld. En er was nooit een discussie wat we speelden. Ik wilde altijd dat pakje aan. Dat, dat in, ik wilde altijd het indiaantje spelen. En hij was altijd de cowboy. Er was nooit discussie over. Het ging automatisch. Ik weet ook niet waarom, maar ik vond het gewoon interessant en leuk om daar om zo te zijn. En na een paar jaar dacht je er is nou, meer aan ja, de hand. Na, na, na, na vijf jaar dan kom je wat meer. Hè, dan ben je twaalf. Dan ben je met seksualiteit uh, aan het nadenken. Dan kom je daarmee in aanraking. Dan ga je ook dingen zien. En dan, dan beginnen er dingen te, op zijn plek te vallen. En, en ja dan ga je ook uh, in de badkamer uh, stond de wasman van mijn moeder. Nou, daar, daar, daar vind je uh, kleding in. Die kleding ga je proberen. En dan voelt dat gewoon goed. Het geeft je rust. En dat is, dat is het vooral wat je merkt als je in zo'n situatie zit. Als je je eigen als het andere geslacht gedraagt of probeert te gedragen... dan voel je een zekere rust over je komen. Ja, dan ben je in de situatie waar, waar, waar je, waar waar je, je wil zijn, zijn... dan ben je thuis als het ware. Ja. Thuis ben je zelf. Ja. Ja. Maar goed, daar kom je dan achter als je twaalf bent. Uh, kon je dat meteen delen met, met vrienden, met familie? Ik had direct het gevoel, dit is iets wat uh, niet gewoon is. En uh, had ook gelijk het idee... hier moet ik niet zo mee te koop lopen. Dit is... Dit is ja raar, Want je zag heel duidelijk het beeld. Een jongetje, een meisje, uh, man, vrouw. Je zag niet iets anders. He, als je nu uh, de televisie aanzet, dan zie je van alles over het beeld springen. En uh, dat vind ik prettig, dat is ook fijn. Maar toen had je dat gewoon niet. Er ge was geen media, televisie. Nou, wat hadden we? Nederland 1, Nederland 2, zwart-wit. Ja, want we hebben het over, je zei het uh, 36 jaar geleden. 36 jaar geleden. Ja, dan hebben we het dus over uh, uh, eind jaren 70. Ja, ja. Dus ja, er, er, was, er, er was geen informatie omtrent uh, die situatie. Uh, hield je je mond over op school. Uh, wat wel opviel, ik, ik, ik speelde uh, zeker ook met meisjes. Ik werd absoluut geaccepteerd door de meisjes. Ik uh, kreeg ook wel eens de indruk dat de jongens zoiets hadden van... wat speel jij makkelijk met die meisjes? Ja, maar ja, nu snap ik waarom. <lacht> ik was één van hun, alleen de verpakking was anders. De verpakking was anders. Ho Hoe lang heb je dat volgehouden, dat je, dat je dat wel wist... maar dat je daar met niemand over sprak? Eigenlijk uh, heel lang. Uh, uh, tot mijn achttiende zeker. Uh, op die houthanden, was het ook makkelijk verstoppen... voor mezelf te zijn. Uh, ik ging de, de werven op speelde alleen en kleedde me om. Ik had voldoende spulletjes inmiddels verzameld. Die verzamelde je stiekem? Ja, die verstopte ik in mijn kamer, onder mijn kast. En, uh, nou, dat kwam allemaal wel goed. Maar uh, uh, ik merkte ook vooral... Uh, Denken, mijn vriendin, mijn huidige partner, mevrouw, ken ik al sinds mijn zeventiende, achttiende. En we zijn rond ons 23e, 24e samen gaan wonen. En dan moet je het ineens anders gaan doen. Maar dan woon je wel op jezelf. En dan neem je je spullen op een gegeven moment wel mee. En wist jouw vriendin, je huidige vrouw, wist die uh, van jouw gevoelens? Nee. Nee. Dus je bent gaan samenwonen. en Dat is... was gaan samenwonen met, hoe heet je vrouw? Erna? Met Erna. En uh, uh, uh, zij was in de uh, stellige overtuiging... dat ze met Fred het leven in zou gaan. Ja. En ja. had geen idee van uh, Franca nee. die eigenlijk sluimerde in Fred. Ja, ja daar dat, dat had ze toen absoluut geen notie van. En uh, ja, ik, je verdrong dat op een gegeven moment ook naar de achtergrond. Hè? Je was bezig met een carrière, je was bezig met andere dingen... Uh, ik heb in die periode natuurlijk ook mijn militaire dienst gehad. Uh, de opleidingen. De echte mannenwereld toen nog. Ja, en ook motorrijden. Motorrijden? Ja, tuurlijk, motorrijden. Je wilde, je wilde je als man presenteren. Maar deed het expres om, om uh, mensen maar op het uh, dwaalspoor te zetten als vader? Nee. Zo, je die, moet niet denken nee, nee. Dat, dat ik uh, een vrouw ben eigenlijk. Of dat ik vrouwelijke trekjes heb. Ik denk niet eens dat het om een dwaalspoor brengen was. Meer van, uh, ik ben een jongen en dus ik moet me zo gedragen. Maar wilde je eigenlijk op dat moment ook tegen jezelf zeggen... dat kan ik wel zo voelen, maar zo ga ik me niet gedragen. En zo ga ik ook niet door het leven? Nee, nee. ik denk dat ik daar toen helemaal nog niet over nagedacht had. Zover niet. Nee, je vond het leuk om af en toe vrouwenkleren ja. aan te trekken... Ja, om was... met de meiden te spelen. Precies. En uh, als je wat ouder bent en op jezelf gaat wonen... dan heb je die, je, je vrouwelijke kleding. Ik had bij het zijnwezen op een gegeven moment ook wel onregelmatige diensten. Dus als je dan een nachtdienst had gehad, was je dus alleen thuis... Hè, mijn partner ging, ging werken. en ja, Dan stopte ik... je dat dan allemaal thuis? Ja, op zolder. Gewoon in een kist. Nooit bang dat je vrouw eens naar boven ging en dacht... Va, wat zit er in die kist? Nee, blijkbaar niet. Zoals, ja, nee, wat op zolder was, ja, ik zoude dat naar zoldertje toe. Was een heel klein kruipzoldertje. Nou ja, daar, daar, daar, dat was de opslag. En daar lag het. Voor mij makkelijk voorhanden en bereikbaar. Maar zij had zoiets van, het ligt op zolder. Er ligt van alles. Nou, daar kijk ik niet. Daar kijk ik niet. Als er wat naar beneden moet komen, nou, dan haal jij het wel naar beneden. Maar toch is het een raar dubbel leven natuurlijk. Absoluut. Absoluut. Wanneer dacht je, ik moet nu echt iets gaan doen? Want je, je, ik bedoel, hé, je kon hem mee leven kennelijk. Het was misschien nog wel spannend. Hè? Ja. Je, ja. He, spannende verkleedpartij uh, als niemand erbij was. Wanneer dacht je, ik, ik kan dit zo niet langer volhouden? Uh, de eerste confrontatie kwam uh, toen we een kind kregen. Toen onze jongste oudste zoon werd geboren, uh, had ik echt zoiets... Nou, ik was een trotse vader. Uh, Franka was absoluut niet meer in beeld. Eventjes, heel erg ver weg gestopt. Dus dat vrouwelijke aspect, dat was even niet belangrijk? was niet aanwezig. Maar toen onze zoon dus werd geboren, was al wel bij mijn partner bekend... dat ik die gevoelens had. Dat was een keer gewoon uitgekomen, dat was zichtbaar geworden. Uh, ik had was je eigen, betrapt? Ik was min of meer betrapt, dus ik heb het haar verteld... dat ik die gevoelens had... En, en vertelde uh, je op dat moment dat je graag in vrouwenkleren liep... of vertelde je ook dat je wel eens overwoog om uh, uh, vrouw te worden? Nee, ik, oh, ik vertelde haar van... ik vind het leuk om af en toe met vrouwenkleren rond te lopen. En hoe reageerde zij daarop? Ja, dat was natuurlijk wel enigszins shocking. Uh, ze had het, uh, dat vriendje van de houten handel. Ja, nou ja, goed. We kennen elkaar eigenlijk... Uh, ik woon in Rotterdam, zij woonde in Twente. We hebben elkaar leren kennen in Vaals... Op vakantie? Op vakantie. Oh ja, zo'n tiener vakantie. Ja, <laughs> Absoluut. Ik heb het ja, beeldje. Ja. Van de jeugdherbergen, ja, dat was ja. een heel mooie vakantie. Maar um, ja, ik weet niet, ze is gewoon ergens opgevallen. En, en, ja, misschien had ik ook wel een vrouwelijke touch. Misschien lag haar dat ook wel. Ja, ik weet het ook niet precies hoe dat uitgekomen is. Op een gegeven moment heeft ze het ontdekt. Ze kwam gewoon thuis. Ik was er nog mee bezig. Ik had de tijd niet in de gaten gehad. Ja, en dan staat ze voor de deur. En dan, dan moet je wat... Ja. Ik heb zover uh, weten te, te, te maskeren dat zij uh, een rondje buiten ging lopen. Ik, uh, mh, hè, Fred, weer gesnel werd. Had je ook make-up op? Wel wat, niet zo heel veel, maar wel wat. Nou, dat snel afdoen en dan vervolgens ja, het gesprek aangaan: van... ja, wat is er dan aan de hand? Want ze had zoiets van, ja, wat is er dan allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier allemaal? Dus ik heb haar toen verteld dat ik dus wel eens in vrouwenkleren rondliep. En dat ik daar uh, ja, absoluut gevoelens bij had en, en dat het me rust gaf. En dat accepteerden ze? Uiteindelijk? Ja, uiteindelijk wel. Uh, we zijn bij elkaar gebleven. Uh, het bleef op de achtergrond. Het was verstopt. Het was niet zichtbaar. Was dat een ja. voorwaarde die ze stelden Dat je er niet nee, naar buiten ik, mocht treden? Ik deed, eigenlijk kan ik me dat niet eens meer zo herinneren. Of dat wel of niet mocht. Of, ja... Het was gewoon verstopt en het was mijn ding en het bleef op de achtergrond. Ja, en daar bleef het dan op dat moment ja, ook bij. Ja ja. Ja. ja, ja. Het is bizar natuurlijk. Hè? Je weet als heel jong jochie dat je. Uh, in het verkeerde... Nou, dat, dat weet je niet als klein jochie, nee, dat dus realiseer je, je niet. Maar je realiseert je op een gegeven moment van... Hey, er is het is wel opvallend dat, dat ik meer naar vrouwen trek... en dat ik meer, uh, me meer als vrouw wil gedragen dan als man. Um, uh, jij moest nog jaren wachten voordat je uh, überhaupt... daarmee naar buiten uh, durfde te treden. En dan hebben we nog niet eens over het proces van transformatie... waar je later ja. in bent gegaan. Tegenwoordig worden de kinderen natuurlijk al veel sneller geholpen... als ze aanvoelen dat ze eigenlijk het verkeerde geslacht hebben. Ja. Dat bleek bijvoorbeeld eind 2010 uit het boek Gender kind Kinderen geboren in een verkeerd lichaam van fotografe Sarah Wong en journaliste Ellen De Visser. En onze collega's van de Wereldomroep besteden daar aandacht aan en zij spraken met een van de geportretteerde kinderen. Ik ben dus eigenlijk een jongen, maar ik heb me eigenlijk altijd al een meisje gevoeld. Het is nooit eigenlijk weg geweest, dus ik had het ook niet opeens. Ik had altijd al iets van, ja, ik ben een meisje. Uit onbegrip zeggen sommige kinderen wel eens domme dingen, bijvoorbeeld dat die jongen een homo is. Homo's, die zijn gewoon nog een man en zo. En die vallen dan op een andere man. Maar ik ben een meisje, die valt op een jongen. Dus dat is, dat is eigenlijk heel anders. Ja, een ja. fragment uit die reportage van Die Wereld eh, Die kinderen die kunnen natuurlijk alleen maar geholpen worden als ze naar buiten durven treden met hun ja. gevoelens. Eh, en als de ouders vervolgens die signalen ook serieus nemen. Zou dit in jouw jeugd een, een bespreekbaar onderwerp zijn geweest thuis bij je ouders bijvoorbeeld? Um, achteraf denk ik het wel. Mijn ouders hebben het ook gewoon helemaal geaccepteerd. Hè. Het is uh, als mijn vader belt en is hij, hey, meisje, hoe is het nou met je? Dus dat vind ik altijd wel leuk en ja. ook. Ze vergissen zich nog wel eens. Hè. Jonge Fred. Hey Fred, ah, Ja. God. Maar ja, dat kun je zo niet verwijten. Natuurlijk. Ik vind dat nee. niet erg. Nee. nee. nee um, ja. Wat moet je daar nou van zeggen? Uh, het is anders. Ja, het is anders. En in jouw jeurtje, zei het al, was er uh, niets aan aan ja, je kon aan je, kon, je kon spiegelen. Ja, je kon nergens aan spiegelen. Je kon, je kon niet refereren aan een item. Je kon niet refereren aan een, een, een, een, een, een tijdschrift. He? Je had, ja, Als er nu een tijdschrift ligt, kan je bijvoorbeeld iets aanwijzen. Of, of een bladzijde openleggen. Zo van, nou ja, weet je, dat, dat valt wel heel erg op. Ja, dat ben dat ik, was ik al niet. Daar een... voel ik ja, mij ja, toe ja. aangetrokken. Nee, nee. Dus... dus ja, ik denk wel dat het bespreekbaar was geweest met mijn ouders. Ik, ik geloof ook vast wel dat ze er open voor hadden kunnen staan. Want het, ja, het zijn ook open mensen. Maar op dat moment, ja, je had de informatie niet. Nee, dus je, je wist ook niet op welk glibberig pad je ze zou begeven... Ja. als je ja. je daarover zou uitspreken. Op een gegeven moment word je dan ontdekt door je vrouw. Die, die ziet je dan in vrouwenkleren. Dat, dat, dat accepteert ze en dat gebeurt verder wat, wat in het verborgenen. Wanneer kwam het moment dat je dacht, ja, maar dit is niet genoeg? Ik, ik, hè, ik bedoel, je, dit had je jaren vol kunnen houden. Ja. Op een gegeven moment dacht je, nee, dit is niet genoeg. Ik ben een vrouw, ik wil ook een vrouw zijn. Nou, dat is best wel uh, een lange weg geweest. Um, op een gegeven moment is onze tweede zoon op komst. Uh, Timo, ik wil vooral zijn naam noemen, omdat Timo niet meer onder ons is. Hij is uh, overleden. Hij is overleden. Uh, Timo had trisomie 18. Dat is een, een chromosoomafwijking... En dat wisten we vrij... Ja, op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment voel je je zwangerschap. Hè. Mijn partner had een zwangerschap en ze voelde dat er iets niet goed was. Op een of andere manier voel je dat. Ik weet ook niet waarom. Nou, daar zijn we samen mee op weg gegaan. Daar bleek dus uiteindelijk uit, ergens in, in december 2000... dat Timo een chromosomerviking had. Een jongetje. En daarvan is de verwachting levensverwachting niet hoog. Nou, en, uh, op 6 maart is uh, Timo geboren. Over welk jaar gebeurt dat? het dan? 2001. En uh, Timo is uh, 70 minuten onder ons geweest. Hij is daarna uh, ingeslapen uh, uit zichzelf. Uh, hij, heeft niet ge, ja, hij, heeft, hij is zich absoluut niet bewust van geweest. Maar het was zo mooi om Timo te mogen ontvangen dat we dat, uh, dat absoluut hebben gedragen. En um, na Timo kom je in een rouwverwerking. Je gaat uh, in gesprek bij een therapeuten die je helpt met die rouwverwerking. Dat wilden we allebei graag. En op een gegeven moment, dan, toen kwam ik met mezelf in de knoei. Ik was uh, zeker depressief. Ik was zeker uh, snel boos. Uh, gauw opgevlogen. In die periode is ook nog onze uh, derde zoon He, nu een geboren, de, de jongste. Pracht de jongen, tien jaar nu. En uh, dat was ook een hele spannende tijd. Nou, daar, daar ga je doorheen. Dat draag je samen. Maar op een gegeven moment. Voelde het niet goed. En toen had ik zoiets van: Ja, dit, dit, dit gaat echt niet goed. Uh, uh, waar kom het op uit? Ik had op een gegeven moment, zat ik voor met mezelf dusdanig in de knoop. En dat is ergens 2002, eind 2002. Stap ik uit of ga ik een andere keuze maken? En ja, dan, en dan ben je wel heel ver. Dan ben je wel heel ver. Nou, het, het, het, ik heb op een gegeven moment heb ik ook travestie uh, bespreekbaar gemaakt bij die relatietherapeuten. Want zoals ook een relatietherapeuten. En ze kende ook iemand in zo'n situatie. Dus ze heeft ons daar ook in verder begeleid. En we hebben veel gesprekken gehad. En toen stelde ze voor: van, Ga dan eens onderzoeken waar die gevoelens van jou zitten. Ga dan eens kijken uh, wat je dan hiermee moet. Uh, ze ja, ze kreeg het idee, daar, daar zit meer in. Nou, ik ben uh, gaan praten bij uh, de TNT-avonden. De, de LKG TNT, Landelijke Contactgroep. Waar staat TNT voor? Ja, Landelijke Contactgroep. Travestie en transseksualiteit. Mm -hmm. uh, tegenwoordig is dat TNN, Transgender Netwerk Nederland. Uh, dus ik ben TNT-avonden in Utrecht gaan bezoeken, in Nieuwegein. Daar uh, sprak ik met de gastvrouw en um, met twee transseksuelen. En daar heb ik mijn eigen op drie avonden mee gespiegeld. En toen had ik zoiets van, ja, hé, hey, maar... Waar, waar ik het nu over heb, hè? Dan, dan kleed je daar daarom. Dan voel je je lekker onder de vrouwen, onder de meiden. Met je voed je weer thuis, zoals je, je, je dat thuis, jong ook al had. Ja. En uh, dan, kon je, dan kon ik me spiegelen. Ik, ik kon de gevoelens kon ik beter spiegelen. Op een gegeven moment uh, kreeg ik de tip van ga dan eens naar Humanitas. In Amsterdam, bij Humanitas, daar zit uh, uh, uh, Harriet uh, uh, van Kuik. En zij is zelf uh, transgender, uh, transseksueel. Maar ze is ook vrijwilliger. Ze helpt ook mensen en daar kun je ze een gesprek mee aangaan. Nou, ik, toen ben ik met haar een gesprek aangegaan. Um, Inmiddels had ik ook uitgevonden dat er in Rotterdam uh, ook een humanitas afdeling was... met twee uh, gespreksgroepen. Een mannengroep, een vrouwengroep en een gemengde groep. Uh, daar was, uh, dat was onder leiding van Els Ditvorst, een uh, seksuologe. En uh, ik heb met haar eens een gesprek gedaan... Een gesprek van een uurtje. Maar na een half uurtje had hij, hij zei al zoiets van... ik weet het eigenlijk al. Het is bij jou wel duidelijk. Jij moet daarmee aan de gang. Nou ja, dat is heel confronterend. Eind uh, 2003, begin 2004. En toen had ik zoiets van... ja, ik moet hier wel wat mee. Toen heb ik ontzettend lopen zoeken. En toen middels had je wel meer informatie beschikbaar. En uh, kwam uiteindelijk met, met, met informatie dat... Uh, er is een... Uh, een genderteam in Amsterdam. Ook één in Groningen. Maar het genderteam van Amsterdam was voor mij logischer. En uh, op een gegeven moment had ik zoveel informatie verzameld. Ik zat zo met mijn gevoelens in de knoop. Ook door Timo. En ik had zoiets van, ja, um, wat moet ik hiermee? Ik, ik, ik moet hier iets mee gaan doen. En je bent naar het genderteam toegegaan? Nou, eerst heb ik mezelf de vraag gesteld, vooral van... Wie ben ik? Wat ben ik? En wie hou ik nou voor de gek? Nou, en ik hield mezelf voor de gek. Ik speelde een andere rol. Nou, toen heb ik me op een gegeven moment. Eh, stond ik op de parkeerplaats. Eh, ik werkte voor ProRail. bij een procesaannemer. En eh, ik stond daar met mijn dienstauto. en ik had echt zoiets van: Weet je wat? Ik pak nu de telefoon. Ik weet het nog goed. 19 april 2004. heb ik gebeld met het genderteam in Amsterdam. Ik heb een afspraak gemaakt. voor een intake. Nou, en vier weken later had ik mijn intakegesprek met uh, dokter Pim de Ronde. En um, nou, die had zoiets van, ja, nou goed, leuk, uh, wat gegevens opgenomen, uh, medische staat. Uh, ja, en dan uh, wachten. Wachten tot de oproep komt? Wachten totdat je uitgenodigd wordt voor de eerste psychologische gesprekken. En, en je wacht... vrouw was het ermee eens dat je deze stap ja, zou nemen? Ja, nou, ik heb op een gegeven moment met Irna wel gesproken erover. Van, nou, ga dan eens praten, ga dan eens uitzoeken. En inmiddels wisten we natuurlijk samen al uh, welke kant het op zou kunnen gaan. En we zijn samen die reis aangegaan. En toen ben ik daar uiteindelijk uh, uitgenodigd voor die gesprekken in oktober uh, 2004. En ben ik bij uh, Peggy Cohen, de directrice van het Genderteam... Oh, zij is mijn psycholoog geweest. Nou, met haar heb ik een aantal gesprekken aangegaan. Mijn partner heeft een gesprek aangegaan. Met mijn twee kinderen zijn we ook een gesprek aangegaan in het hugenetim. Ja, en toen kwam het toch wel eens duidelijk naar voren: van ja, dit zit wel heel diep. Ja, ik wil graag dat proces ingaan. Ik wil veranderen. En over dat proces praten we zo dadelijk verder. Eerst muziek, Franca, die je hebt meegenomen. Toepasselijke muziek, mag ik wel zeggen, <laughs> van Shania Twain. Let's go, girls. Come on. I'm going. Naya Wayne man, I feel like a woman. Meegebracht door Franca van Brakel. Deze week uh, viert ze haar zilveren jubileum bij het spoor... waar ze werkt als vrouw, maar waar ze in dienst... trad als man 25 jaar terug. En ze zet zich in voor andere transgenders... in een project van COC en FNV. Daarover straks meer. Uh, maar je vertelde net dat je, dat je heel lang hebt... Uh, gedaan over het nemen van die fundamentele beslissing... Ja. ik wil van man-vrouw worden... dat daar een ingrijpende gebeurtenis nodig uh, voor was... het uh, overlijden van jullie uh, kind. Um, als je dan besluit om dat proces in te gaan... hoe, hoe verloopt zo'n proces dan vervolgens? Uh, wat ik net al vertelde, eerst een intake... vervolgens een, uh, een aantal uh, uh, gesprekken met de psycholoog. Uh, dat zijn minimaal zes gesprekken... om te bepalen of dat je stabiel leeft... Of dat je he, echt dit is wat je wil. Uh, ja, dat het niet een of andere gekke gedachte is. Nou, uh, na, na die uh, uh, gesprekken, dat, dat kan ook langer duren natuurlijk. Maar bij mij waren het maar zes gesprekken, zes maanden. Kreeg ik groen licht. Groen licht betekent dat je mag gaan starten met een hormoonbehandeling. En dat je dan uiteindelijk na die hormonenbehandeling de geslachtsaanpassende operatie mag ondergaan. De geslachtsaanpassende operatie. Wat moet ja. ik me daarbij voorstellen? Ik, ik zie dan toch een chirurg met een groot mes. Ja, absoluut. Die chirurg is er ook met dat grote mes. Ja, nou ja, in mijn geval was het uh, de chirurg uh, Robert Kanai. Uh, ja, fantastische man, mooie man, leuke man. Ik ben nog steeds uh, bij hem uh, voor ja, de regelmatige uh, jaarlijkse, anderhalfjaarlijkse jaarlijkse controles. Um, ja, hij, hij is een plastisch chirurg met een specialiteit in, in, in, in, de, in de genderaanpassingen. Ja, vooral de man naar vrouw, dat is zijn deel. Er zijn ook die vrouw naar man doen. Uh, dat zijn best moeilijkere uh, operaties. Nou, mijn operatie na de, de, de, de zes maanden gesprekken heb ik anderhalf jaar hormoonbehandeling gedaan. Dus je gebruikt antimannelijke hormonen en vervrouwelijkende hormonen. En dan beginnen ook de vrouwelijke vormen zich te tonen. Ja, je krijgt wat uh, rondere uh, huidsvormen. Uh, je, je huid wordt gladder, zachter. Je gezicht uh, ja, wordt ronder, gladder. Word je er ook niet ziek van, van al die hormonen? Want er worden ja. natuurlijk heel wat hormonen in je lijf gepompt. Nou, uh, het bekende fenomeen de vrouwen in de overgang... Nou, dat, dat kom je dan ook. Ja, uh, je je staat, bent al je... in de overgang geweest. Echt wel, ik ben al in de overgang geweest. <laughs> ik kom er straks nog een keer in. Als ik stop op een gegeven moment met hormonen. Op een bepaalde leeftijd ga je dat doen. Maar uh, ja, ik weet absoluut nu als geen ander uh, wat vrouwen doormaken als ze in de overgang zijn. Want op de gekste momenten, je staat bij het koffieapparaat, je drukt op een knopje. En je hebt ineens het gevoel dat ze achter je de kachel aansteken. <laughs> je hebt echt, echt zoiets van, dit. Ja, heel warm, uh, heel erg sterk wisselende stemmingen. Uh, je kan op een, op een simpel krantenberichtje kan je, kan je in huilen uitbarsten. Houd handel... maar op vrouw ja, te zijn. Ja, ja, oh. Ja. Oh, het, is, het, is, het is fantastisch. Ja. Ja. Ja. Je moet er wat voor over hebben. Het doet van alles met je lichaam. Um, en dan komt er dan het moment, of het, ja, het, het, het fysiek moment grootste moment. Dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek bij de plastisch chirurg... voor de geslachtsaanpassende operatie. En hoe ga je daar naartoe? Ik probeer me dat toch voor te stellen. Je gaat er naartoe als, als ja, Fred schuine-streep Franka. Ja, in een ja. soort tussenfase op dat moment als het ware. Je weet, ik kom er anders uit dan, dan ik erin ga. En je, je, je neemt toch, ja, hoe het ook, je neemt toch afscheid van lichaamsdelen waarmee je heel vertrouwd bent. Om het zo maar eens te zeggen. Nee, ja, Absoluut. Je bent er heel vertrouwd mee. Maar ja. Het is een proces. Hè? Je hebt die anderhalf jaar hormoontherapie. Dan, dan moet je ook als het andere geslacht uh, leven. Dus uh, dat, die keuze heb je ook al gemaakt. Uh, dat gaat ook redelijk voor het vloeiend. En uh, op een gegeven moment, ja, dan dat gesprek bij die plastisch chirurg. Um, dat was in maart voor mij. En, en een half jaar later ben ik pas geopereerd. Maar, ja, hij legt dan heel, heel plastisch uit. Hè? Het is van dit ga ik doen, hmm. deze techniek gebruik ik. Het zijn diverse technieken om dat geslacht aan te passen. Kort gezegd wordt de penis naar binnen gebracht... en dat wordt je nieuwe vagina. Um, ja, daar, daar, daar ga je vol vreugde heen. Eindelijk, ik mag. En toen je wakker werd na de operatie? Nou ja, dat was dus in, in oktober 2007. 17 oktober 2007. Ja, dat is mijn tweede geboren, de geboorte. van Franka. Ja. Um, nou ja, ochtends uh, om 8 uur word uh, je... Uh, tenminste, hier wordt om zeven uur gewerkt. Je gaat even lekker douchen. En om 8 uur heb ik heel symbolisch staand... mijn laatste plas in het toilet gedaan. <lacht> ja, dat was echt voor mij heel bewust, ja. bewust bezig zijn. Van, dit wordt de laatste keer. Um, nou, dan, uh, dan maak je je klaar voor de operatie. Je wordt bed, je wordt naar de operatiezaal gereden. Op een gegeven moment kom je daar dan uh, dokter Kanai tegen. En die staat dan aan je voeteind. En dan vraagt hij van, nou... Ja... Rap, snel een beetje. Nou, je, je wordt weggebracht. Ergens voor, voor, voor tien uur. En om half vier werd ik wakker. En uh, ik werd vrij vlot wakker. Ik was, was vrij snel bij mijn positieve. En ik had echt een heel vrolijk gevoel. Ontzettende pijn in mijn bovenbenen. Vanwege het opgevouwen zitten van je benen. Want ja. de chirurg moet natuurlijk er goed bij kunnen. Ja. Maar ja, je wordt wakker. En echt zoiets van, oké, okay. goed. Ik voel geen pijn. Uh, je doet heel voorzichtig je handen naar beneden... om te voelen van, is het echt zo? Ja, er zit een, er zit een heel groot pak watten. Uh, ja, vreugde. Ja, echt. En, en die dag zie je als je, als je tweede geboorte ja, was. Ja, ja. Toen werd Franca geboren. Um, je zei al eerder uh, dat, dat uh, jouw collega's eigenlijk heel erg meegeleefd hebben. Ja. He, dat je in het bedrijf geen enkele moeite hiermee gehad uh, hebt... Uh, in die zin kun je ook wel van geluk spreken. Want er zijn wel eens degelijk ook nog bedrijven waar transgenders, maar ook homo's en lesbiennes in de kast moeten blijven. Ja. Uit uh, onderzoek blijkt dat 30% van de homo's, lesbiennes en transgenders uh, in de kast blijven op het werk. Omdat ze dat ja. ook niet durven te delen. En uh, COC en FNV willen daar nu verandering in uh, aanbrengen. Zij zijn een project gestart. Uit de kast werkt beter. Ja. Uh, daar kun jij over meepraten <lacht> dat dat zo is. Maar wat behelst dat project? Het project behelst uh, dat, dat mensen uh, moeten kunnen zijn... Né, ik, ik leg, zeg nadrukkelijk moeten kunnen zijn... wie ze zijn, waar dan ook. Dus uh, je kunt wel thuis veilig tussen je muren... Uh, homo, lesbien, uh, vergeet vooral de biseksuelen niet... die nemen we ook mee, en transgender zijn. Uh, waarom niet op het werk? Uh, ja, op het werk moet dat ook gewoon kunnen. Uh, de overheid heeft geld beschikbaar gesteld... Om het uh, beter te laten landen binnen de bedrijven, uh, er zijn allerlei netwerkjes uh, gestart in die diverse locaties. Er zijn dan netwerkjes binnen bedrijven? Ja. Dat er dan uh, een bedrijf is waar, waar een aantal homo's, lesbiennes, transgenders, biseksuelen zich. Uh, de krachten bundelen ja. en zich presenteren aan hun collega's? Ja. ja. Uh, mooi voorbeeld is binnen het spoor. Bij de NS hebben we een Trainbow. Uh, Rainbow, <laughs> Rainbow, Rainbow staat. dus ja, leuk voor, voor, voor Ja. ja. ja. Uh, uh, binnen NS. Uh, daar heb ik uh, wat over gehoord en gedaan. En ik ben al, inmiddels al in contact getreden met uh, Bettina. En, uh, ik Bettina heb zoiets, is? Uh, uh, voorzitter van Trainbow binnen NS. Ik heb zoiets van, ja, dit moet ook binnen ProRail komen. Sterker, ik vind dat het binnen de hele spoorsector moet komen. Dus ik wil me daar sterk voor gaan maken. Nou, Ik heb al een, een homoseksuele collega uh, getroffen op mijn werkvloer. Dat is ook het mooi verhaal. Mooie kerel, daar werk ik heel graag mee samen. Het is een goede vriend van me. En uh, wij hebben samen zoiets van: ja, dit moet gewoon gaan landen binnen ProRail. Nou, ik begreep van Bettina dat er al contacten waren binnen ProRail. om, om LHBT, eh, lesbi, homo, biseksueel, transgender. Uh, een werkgroep te starten. Ik heb zoiets van: ja, maar er is al een hele mooie werkgroep. Alleen moeten we die beter gaan verdelen over de diverse bedrijven. Zodat we... dat, we, uh, ja, dat er een bepaalde acceptatie voor hem is. Dat, dat je ergens naartoe kunt met ervaringsdeskundigen kunt praten. Van, joh, ik heb de gevoelens van uh, homoseksueel zijn... maar ik kan er met mijn collega's niet over praten. Ik voel me in de kast. Maar ik wil graag daar toch over kunnen praten. Nou. Op die manier probeer je dat niet alleen binnen de spoorsector voor elkaar mm -hmm. te krijgen. Je bent ook het boegbeeld uh, namens de transgenders ah. binnen deze campagne. Dus je probeert ook deze netwerken in andere bedrijven uh, van de grond te krijgen. Nou ja, ik heb begrepen van uh, degene die mij gevraagd heeft. Uh, Gerrit-Jan uh, Williger, uh, van, ja, uh, we willen dit breder gaan maken. We willen het bij de grote bedrijven gaan krijgen. Uh, allerlei grote bedrijven. Allerlei uh, bedrijven uh, hebben uh, kleine groepwerk, groepjes. En daar moeten we mee verder. Meer over dat project ook in het volgende uur van Casa Luna. Het project van COC en FNV. Uit de kast werkt beter. Boegbeeld namens de transgenders is mijn gast vannacht, Franca van Brakel. En ja, u kunt ook vragen stellen aan Franca in het tweede uur. En u kunt ook uw ervaringen met ons delen als transgender. Ook als u nog aan het begin van het proces staat. Of nog heel erg twijfelt. Wie weet dat Franca u verder kan helpen. U kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar Casa Luna... En twitter ik kan met hashtag Kazaluna. En nu hier op Radio 1, een nieuwe aflevering van ons hoorspel, De Moker. Wat ons betreft, dus heel graag tot zo na 1 uur. Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik... En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij jij. NCRV De NTR presenteert... een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker Amsterdam de jaren zeventig. De strijd onder Wallen. Oh ja. Deel 18. Rosanna. He, he. Nou, zo. Heb je vuurtje voor me? Hier. Ik zag laatst een stukje op tv over roken, dat is slecht voor je zou wezen. Je kunt er kanker voor krijgen. Lang niet zo slecht als tien kopstootjes op één dag, Joop. Door nou, Iemand zei dat ze het moesten verbieden, op het werk, in cafés. Ach, schijn uit de guit, Joop, wat een onzin. Heb je hem nou al om? Nee, echt. Niet meer roken in een café, daar had hij het over. Dat gebeurt nooit van zijn leven. Bij drank, gezelligheid en pret hoort een sigaret. Freddy in een kraakpand. Harry ik nog altijd niet in de smiezen. Ja, dat zijn zoon pleit is, dat wel. Maar waar of dat hij uithangt. Ja, en Greet, die kijkt natuurlijk wel mooi uit om dat aan Harry te vertellen. Want die is zo lang blij dat Freddy nog gezond van lijf en leden is. Nee, Greet zit meer in de ratse om de andere zoon. Hoe is het nou met zoon Greet? Weet het niet. Wat die jongen allemaal uit, Greet. Er is geen pijl op te trekken. Altijd de hortop. Laatst dat geintje met de politie. Ben me wild geschrokken. Oh, soms ben ik bang dat hij schulden hebt of zo. Dat hij het niet tegen Harry durft te zeggen. Dat hij hem niet om geld durft te vragen. 5 mei, en Nico. Echt? Volgende week heb je terug. Nee, John, daar kan ik echt niet aan beginnen. Kom op nou, Kees. Volgende maand heb je ze terug. Echt waar, hè? Met rente. Ja, dacht dat ik dat zomaar kunnen oppoesten. Waarom vraag je het niet aan, haar? Ga ja. naar je vader, man. Naar, naar de bank. Ja, daar ben ik al geweest en dat duurt me allemaal veel te lang. Ik, ik heb het morgen nodig. Wat voor dan? Wat voor die haast? Ja, dat doet er niet toe, ja. Nee, doe nou niet zo gullig, Kees. Ik heb jou appel wel eens gematst. Soms is John Benetti en soms weer niet. Aan, uit, aan, uit, net de knipperlicht. is een leuke meid, hoor. Als ze eerst maar eens gingen trouwen. En als ze dan een tweede kindje krijgen, dan bedaart John misschien een beetje. Komt hij tot rust. Hallo. Hé, hey, is er iemand? Hoi, hé. Hey. Pa. Robby! Pa. Hé, hey, jongens, doe even open. Zo, hebben we aandrang? Zo, er niet op. He, of ik krijg aandrang om jouw knal voor je kaars te verkopen. Wegwezen hier. bah! Oh. oh ja, oh ja, oh ja, oh, godverdomme, lekker zeg. Goed zo, ja! Oh. En, en de piepzaak? Oh, is je midden links. O, o, o. Wie regelt dat allemaal? Echt, Kareltje? Nee, dat doet... Uh, Robbie. Ah. Ontspannen nou. Laat je nou eens lekker gaan. Ja, met Robby achter de kassa. Die ik, ik gaat er nog een keer met de kast van doorgaan. Dan heb je jammer op. Dat, uh, uh, ja. Als je tegenkracht geeft, dan werkt het niet. Ja, ja. Zet eens even de scheet laten kijken of dat weer... Oh. Nee, zonder gekheid, jongen. Jij hebt magische handjes. Dank je. Die kan ik eigenlijk wel goed gebruiken met mijn Amerikaanse connecties. Amerikaanse connecties? Ja, zeker. Cesare Albertini, dat is een uh, belangrijke Amerikaanse zakenman. Die wil hier in Amsterdam investeren. Met Harry de Moker, Die kennen ze tenminste in de States. Hey, de hemmer. Ah, ja. <laughs> ja. Hey, uh, je graag, Berend. En neem zelf ook wat, hè? Alsjeblieft. Proost. Frost. Hey, uh, heb jij mijn vader nog gezien hier uh, tegenover? Nee. Nee. En Robbie ook niet? Ja, die tent is al de hele dag dicht. Dat is jammer, ook voor mij. Hm. Veel van die die kwamen hier een biertje drinken. nou, eh, nou ja, je weet wel. Ja. Ik vraag ze altijd wel eerst om hun handen te wassen. Echt waar? Natuurlijk niet, geitje. Hé, hey, uh, kun ik even bellen? Nou, ga je gaan. Nee, hey, met John. Hé, hey, uh, is mijn vader in de piek al? Nee? Ja, ook niet geweest? Verdomme. Doe ja, ja, ja. nog maar een pilsje. Geld? Financiële problemen. Wat? Wat wil je nou? Wat bemoeien je je mee man? Nou, als je hem zo hard nodig hebt. het toch ja, alleen maar. Uh... Drink dat bier dan ook maar zelf op, hè? Godverdomme. Ja, lekker toon. Uh, extra uitjes voor mij. Oké. Wat hoor ik nou? Uh, zit de Amerikaan achter, Jan? Ja. Pas maar op, jongen. Dat zijn geen lekkere jongens. In vergelijking met die gasten zijn wij maar een stelletje kleuters. Ach, weet je wat ik doe? Ik neem die Albertini bij je hier naartoe. Een echte Amsterdamse having, dat kennen ze niet in de States. De gezonde apotheek. Ja, nou, dan moeten we dan wel even de Amerikaans laten vertalen. Ja, kan Freddy misschien wel doen. Huh? Die spreekt toch. Duits, oh. ja. Nee. Nou ja, laat het maar. Dat ja. is mm. uh, lekker zeg. Weet je dat ik dit liever doe dan neuken. Hè? <tieden> <tieden> ja, wij zullen die Albertinis even wat laten zien. De mooiste kamer in het Amstelhotel. Rondvaartje door de grachten. En zo'n man stop je toch niet tussen de toeristen. Ja, je s'avonds lekker kaan in de vijf vliegen. En na afloop naar de Pigal voor een showtje. Met ja, nou, dames nou, nou, nou, nou, nou, erbij. Nee, we gaan dankie. dit groot aanpakken. Eerst investeren, dan incasseren. Ja, ja, juist. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Vroom en Dreesman, Peek en Kloppenburg. En nu Pruis en Albertini. Wat je ervan? Mooi. goede ruimte. Die oude garage is zeker... Ja, uh... ah, die gebruik ik niet meer. Een of, oh. of andere uh, groenteboertje zet ze spullen er nou in. Oh. Maar kijk, dit is dus die waag. Nee? 7,5 mil heb je gekost, maar hij is perfect. Loopt dus een tijd. Helemaal opgeknapt. Opnieuw overgespoten. Ja, die buitenkant interesseert me niet zoveel. Kijk, en hier zou dat spul erin moeten. Eerst die bank omhoog wachten. Ja, zo. Kijk. Hier is de krik- en reserveband. Nou, die til je er dus uit. Ja, dan? Ja, dat is mooi. Dan zie je nog niks. He? Maar dan moet je hier. Hier die, mo die moeren losdraaien. Kijk, die zitten hieronder. En dan til je die plaat op. En dan. Zie je? Kijk, en als ik hier nou een pak onder las. Ja. Daar zouden we wel een paar kilo'tjes in moeten kunnen. hè? Eh? Vinden ze nooit van een leven, jongen? Ja, echt ruim is het niet, hè? Kun je aan die andere kant ook nog zo'n bakje lassen? Ja, dat uh, moet kunnen natuurlijk. Nou, nah, aan de slag dan maar. Ik ga terug naar de bokschool. Oh, hoe is het eigenlijk met die pandjes op de Lindengracht? Gebeurt daar al wat? Ik heb een, uh, een ploeg in je dak opgestuurd. Zogenaamd voor reparatie van de schoorsteen. En uh, ja, ze had, jammer, die jongens hebben helemaal per ongeluk een uh, paar gaatjes gemaakt in de dak. <laughs> En dat duurt natuurlijk een behoorlijk tijdje voordat ik dat kan laten repareren. Ja, wat denk jij, Waar vind je tegenwoordig nog een vakman? Ja, hè? niet. <laughs> nee, je hebt wel wat anders aan je kop. Als we nou nog een paar dagen het water afsluiten... ...helemaal raak. Kom maar voor mekaar, joh. Hé, hey, maar uh, deze auto. Wie gaat er eigenlijk rijden? Jij. <laughs> ik? <laughs> helemaal naar Marokko? Dat is verdomme Afrika, man. Je kan niet eens een behoorlijk biertje krijgen. Hé, hey, doe mij een lol. Zoek daar even iemand anders voor. Volgens mij mogen de het vooral wat steviger, Erik. Oh, oké. Okay. Ja, maar dan moet Freddy ook iets verder. Hey, misschien kunnen we een optreden regelen. Ik, ik heb gehoord over een festival van een oort. Het is zo'n te gekke scene. Ja, kom op, zus. We hebben nog maar vier nummers. In tien minuten zijn we klaar. Nou, niet altijd zo pessimistisch, Fred. Gewoon een maandje doorrepeteren. Het, het is niet pessimistisch, het is gewoon realistisch. Pessimistisch, Ik denk dat alles zomaar kan. Een beetje optreden met de band, het theatertje beginnen. Misschien nog een winkeltje erbij. Maar straks staat die knokploeg hier weer voor de deur. Oh, heb je hem. Oh, oh, oh. Wat wil je nou in godsnaam, man? Suze een beetje bang maken. Lul niet uit je nekwoordje. Uh, uh, uh, lieve Suzanne, kom maar bij Freddy. Ik zal je beschermen. Uh, jongens, niet zeiken. Daar heb ik geen zin in. Je hebt toch wel gehoord over die andere panden? Hè, die ze hebben leeggeveegd. Ach, hier durven ze niet meer. Nee, natuurlijk niet. Zeker omdat ze bang zijn voor jou, hè. Big Boar. Ja, uh, big boy. Dat is beter dan vet Freddy. <laughs> Oké, okay, jongens, ik ga morgen om acht uur. Savonds. Nee, s ochtends, maar wel lekker. Hey, tot morgen. Tot morgen. Ah, ja, tot morgen, hè? Zie Dank je. Dankjewel, Matthijs. Hey, ik uh, wou je nog wat vragen. Mm, mijn vader is binnenkort jarig. Wordt hij vijftig? Gefeliciteerd. Ja, en. en uh, er geeft een heel groot feest. Heb je zin om mee te gaan? Ik? <laughs> Waarom? Ik, ik ken daar niemand. Ah, oh, je kent mij? Ja, maar verder... Uh, wat heb ik daar te zoeken? Nou, ik ben daar. We zijn samen. Ik wil graag samen met jou naartoe. Heb je geen zin? Nog een keer een rug? Ja, dit is mijn lucky night. Ik, weet, ik, ik, ik voel het, man. Zeker weten. Dit is de laatste keer, echt. Jij bent misschien je vader gewend, jon, Maar ik... Eh... Jezus, man. Ik help jou toch ook altijd? He? Je kan altijd op me rekenen. Ik ben een man van principes, John. Dat weet je. Als iemand mijn geld schuldig is, dan zal hij eerst moeten betalen. Voor deze ene keer. Ik, ik voel het gewoon. Ik heb het in de vingers, man. Ik weet het zeker. Vandaag ga ik een grote klappen maken. Nou ja, voor de laatste keer. Omdat jij er bent. Ach, mooi. Ja. Peter vroeg of je even langs... Ken je John eigenlijk al? De zoon van Harry. Hey. Harry Pruis, alias de moker. Ja, ik heb hem al eens gezien boven. Hallo, ik ben Rosanne. Hallo, John. John Pruis. Ik zoek Peter zo wel even op. Uh, wel eens Peter, hè, die Rosanne. Ja, nou, ik moet even naar Peter. 2 meiden. Kom op, John, dan kan je makkelijk overheen. Je durft toch wel, John? Ik? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Weet ik eindelijk waar je dat geld voor nodig had? Je pakt ze allemaal in. Dat zie ik meteen. <laughs> Zeker als jij bij hem in de buurt staat. <laughs> ik moet weer terug naar de bar. Wacht nog even. Ja, zeg, je kan wel, dan wel. Ik snap niet dat jij die jongen geld blijft lenen. 500 pik. Er komt een moment dat we die jongen goed kunnen gebruiken. Nou, laat maar eens zien dan hoe jij je geld binnenhaalt. Waarom ben jij zo blijven? Als chauffeur. Misschien. Waarom niet? Vooruit, Sean. Hij bluft. Pruis laat zich niet afbluffen. Zo is het toch, Sean? het is vooral een verzekering. Een verzekering tegen de nukken van Harry Pruis. Nee, ik ga mee. 500, wat zeg je? Maak er maar duizend van. worden onder andere Jack Woutersen, Micha Hulzof en Martin van Waardenberg. Scenario Gerben Hellinga. Regie Marlies Cordia en Jeroen Stout. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.